Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De beroepsvereniging van de ogen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Onderzoek toont aan dat mensen die gebruik maken van een zonnebank... een sterk verhoogd risico hebben op huidkanker. Vooral als ze er al jong mee beginnen. Dat gevaar wordt stelselmatig onderschat, zeggen de dermatologen. Ze spreken van een huidkankerepidemie. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker, drie keer zoveel als 20 jaar geleden. Om het tijd te keren moet er volgens de dermatologen niet alleen een verkoopverbod voor zonnebanken voor particulieren komen, maar ook een scherpere controle op zonnestudio's. Nederlandse gemeenten zitten met tienduizenden kunstwerken in hun maag... die jaren geleden zijn gemaakt met subsidie van de BKR-regeling. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Tussen 1956 en 1987 konden kunstenaars werken inleveren bij de gemeente... die daarna beoordeling een bedrag voor betaalde. Goede stukken kwamen in musea terecht... maar veel matig werk belandde in gemeentelijke depots. Daar liggen nu zeker nog 42.000 kunstwerken, onzichtbaar voor het publiek. Veel gemeenten willen de stukken verkopen, teruggeven... Of vernietigen, maar dat is tijdrovend en dus duur, omdat ze vanwege het auteursrecht de makers moeten opsporen. De politie in Mozambique heeft een grote hoeveelheid ivoor en horen in beslag genomen. Het gaat om een partij van 1,3 ton die werd gevonden in het huis van een Chinees. Er waren 65 neushoorns en 170 olifanten voor geslacht. Stropers werken vaak op bestelling van Aziaten... die geloven dat hoorn en ivoor medische kwaliteiten hebben. De stropers uit Mozambique doden de dieren vaak in het Krugerpark in Zuid-Afrika. De grens tussen de twee landen is slecht bewaakt. Volgens natuurbeschermers worden er meer olifanten en neushoorns gedood... dan er geboren worden. Het weer. In het zuiden vanavond en vannacht ligt de regen. Elders is het droog. Minima tussen 2 en 8 graden. Morgen trekt de regen in het Zuidoosten weg en gaat overal de zon flink schijnen. Het wordt dan 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. The nu Alternative FM. Een van de stamgasten, dat is uh, eigenlijk ook uh, X uit Amsterdam, Marnix Dorenstein. De uh, producer onder andere van het laatste album van Herman van Veen geweest uh, met uh, Kerstvers. Uh, daaraan uh, zag je ook toch wel dat hij uh, de electrohand uh, daar heeft uh, laten horen bij het laatste album van Herman van Veen. En dat is nou hier wel heel erg uitdrukkelijk uh, tot, uh, tot uitdrukking gekomen. Uh, met Stephanie June die in seizoen 2 in de serie van de beste singer-songwriter van Nederland uh, zat. En ze komt oorspronkelijk, en nou komt het... Zo volgens de bio beschrijving op de bestsingsoonerijter.nl uit Duitsland en ze heeft de Hogere School van Kunsten uh, gedaan in Enschede. Dus okay. Je, zit er, toch, uh, je zit er toch een beetje naast. Ringen, maar dat heb ik ook dus. gedaan. <laughs> maar, waar in, in, in Enschede. In Enschede? Ja joh. Ja? Ik nou, heb dan ja, ken je ja, het toch Maar van. niet de Hogeschool van Kunsten. Ik heb de Kunstacademie daar gedaan. Maar daar heb jij geen Daar heet dat thuis Maar dat, zal, dat, dat, dat, dat, dat is hetzelfde. Ja. Nou, zou, dat zou heel goed kunnen, want uh, ik heb het even... Uh, Academische uh, kunst en industrie. Heeft die officieel. Even kijken, uh, wat wordt er gezegd... Uh, aan de hogeschool voor de Kunsten in Enschede. Dat wordt gezegd. Uh, volgens uh, de beschrijving op uh, de beste singer-songwriter van Nederland. Ah, maar dat is misschien niet jongeren. Heeft ze misschien niet afgemaakt. <laughs> Jawel, dat is, niet, dat is misschien niet jong Want dat is van naam, maar is dat waarschijnlijk veranderd. in ja, Dat zou goed kunnen. Ja, ah, goed. Maar uh, dit is het werkje wat ze nou een week of twee hebben uitgebracht. Het uh, klinkt uh, gewoon echt uh, electro uh, Het is ook... Ja, old school, vind ik eerlijk gezegd, uh, zoals, uh, zoals ik uh, groot ben geworden in de jaren tachtig, uh, toen hoorde je niks anders van, uh, van uh, Electro Bandjes, Human League. Nou, daar heeft dit, uh, daar heeft dit wel alle schijn van. Ik denk dat uh, Marnix uh, een voorliefde heeft voor uh, de retro uit de jaren 80. Electro. Dat is wel duidelijk. Maar goed, we gaan uh, weer verder met waar we gebleven waren. Want uh, we waren onder andere ook uh, in. Uh, uh, nou ja, in Parijs en in Frankrijk. Maar wat is er nou uh, zo... Uh, mooi aan het Franse leven? Want zijn jullie, jullie zijn er ook nu... een aantal keren geweest. Mm -hmm. uh. Uh. Heb jij, er zelf, heb jij er ook iets mee met het Frans ja. leven? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, doet het dan uh, met jou als je daar... Uh, je bent? meisjes. <laughs> nee joh, dat valt wel mee. Ja, ja. <laughs> nee, zo, ja. zo, s ochtends wakker worden en dan over straat slenteren met je brakke hoofd... en dan een croissantje halen in zo'n... Ja, echt dat cliché. Het ja? is in, in zo'n bakkerijtje waar dan... Zo In een, een meisje achter de toon. Als nou, alles al wit en mintgroen groen is en zo'n meisje achter de toon mag Ja, staat. Die, uh, ja. Ja, ja. La supermarché? Of, uh, nee, nee, nee. nee. Ja, dat, is gewoon een super, dat, is, dat is niet zo spannend. Nee, maar het is uh, dan de, de, bougerie, uh, en, uh, de boulangerie. De boulangerie. De boulangerie. De boucherie en de charcuterie. Ja, uh, dat zijn de Franse woorden die ik nog een beetje uh, zou ja. blijven hangen. Want, uh, ja, en we, we slapen ook iedere keer. We logeren bij een vriend van ons en die, die woont ook echt fantastisch. Die woont ja? naast de Sacré-Cœur. Dus oh. dan hebben we een showtje gedaan dan komen we terug en dan laden we uit. En dan gaan Rick en ik nog even de bus wegbrengen. Ja. En dan lopen we even om en dan kijken we zo, s'nachts zo over Parijs. Ja. Ja. Ja. Als buren kijken we dan even we kijken tansnog, of hij ja. er nog staat. Ja. ja. <laughs> <laughs> maar, maar neem je dat ook mee, die indrukken van dat land, ook bijvoorbeeld in zongteksten? Zou dat toch ook kunnen of niet? Hmm. Nou, wel het gevoel ja? van uh, onderweg zijn ja? en uh, reizen, en niet thuis zijn, en uh, geen vastigheid hebben, geen regels hebben, gewoon uh, verdwalen. Ja? Dat, dat gevoel Beetje heb ook je, in je Parijs verliezen in, in het land zelf, een, een beetje het verliezen in, nou ja, in de positieve sowieso, zin van het woord. Uh, het is sowieso natuurlijk een hele grote stad, dus je ja. bent veel anoniemer en ja. veel, uh, ja, dat voelt gewoon heel fijn. Ja. Nederland is eigenlijk zo klein. Nou, maar in Frankrijk uh, hebben jullie dus nu even laten zien uh, dat jullie een wedstrijd uh, kunnen winnen. Dus uh, ja. Yes. Dus, uh, en heeft dat, uh, heeft dat ook nog uh, wel eens een weerslag uh, gehad, die, uh, die prestatie die jullie daar geleverd hebben in ja, uh, Parijs? Ja, ja. veel. Ja. In Nederland ook trouwens, hoor. Ja, ja, ja, om dan nog maar even terug te komen. Ja, want bijvoorbeeld kregen we dan, dan daarna een interview met de Volkskrant. En dan krijg je een mooi artikeltje erin. Ja. En dan, uh, dan, nou, dan merk je dat daarna dat je gewoon geboekt wordt. Ja. Dus dan, dan, omdat je daar een wedstrijd wint, word je. Word je net... Beetje typisch Nederland, joh. Moeten we even kijken ja, het een, wat het oplevert? Precies, mijn dus, nou, plannen, ja, natuurlijk. Ja, nee, maar, ja, maar dat, dat, dat levert dat op. Ja, ja. ja. ja. En nu, ja joh, we zijn er ondertussen alweer twee keer geweest of drie keer. En dan staat ja. nu weer, de, de weer een keer in de planning. Uh, een van de vorige keren, uh, dus de eerste keer dat jullie bij ons uh, geweest waren, hadden we het er onder andere ook over. Hè? Over van wat is nou belangrijker dan, uh, dan dat? Is het dan uh, toch de muziek wat, uh, wat bepalend is? Of is dan toch meer de commercie uh, bepalend? Toen. Dus vaag heb ik u zo'n beetje zo'n vraag toen, toen gesteld. En dan had, uh, had je toen ook zoiets van... Ja, eigenlijk vind je, is het toch de muziek eigenlijk wat, wat, wat er eigenlijk leidend moet zijn. Dat was toen helemaal toen zo. Helemaal zo ja. Ja, toen Hoe is zo dat, in dat in nu? is het eigen eitje. Ja. Ja. Ja. En nu is dat nog steeds. Ja. Alleen om die muziek leidend te kunnen laten zijn... moet je gewoon shit op orde hebben, om het zo maar te zeggen. Je moet gewoon dingen doen en je moet gewoon zorgen... dat je dat je, je voorwaarden zo maakt en dat je je, je, je fort zo stevig gebouwd ja. Dat, je, dat, dat je gewoon uh, dat, je dat commerciële ding, dat je dat kan gebruiken om je, om je muziek de baas te zijn. Ja, maken. anders ja. weet ook niemand wat jouw muziek is. Ja. Ja. Het is uh, gewoon... Dus met andere woorden, je moet eigenlijk de baas blijven over je eigen muziek. Minstens. Ja. ja. ja. Voordat de, uh, uh, zeg maar, de, John de mollen van deze wereld uh, ermee aan de haal gaan. en nee, dan, dan helemaal ge niet geïnteresseerd in onze muziek. Nee, dat weet ik ook wel, maar ik bedoel ermee te zeggen <laughs> van, uh, laat ik het voorbeeld zeggen van, uh, dan wordt de commercie uh, leidend. En dan krijg je van die trieste gevallen... dat Ben Sanders dan ineens weer een verkeersregelaar in elkaar had. Oh ja. dat, dat soort dingen, dat uh, moet niet gebeuren. Nee, nee. Nee, dat doen we nu al. <laughs> ja, is ja. Ja, bij ons niemand geïnteresseerd in het feit dat we... Dat nee, ja. niet. nee, nee, nee, maar goed. Maar, het, uh, maar ik, je begrijpt wat ik bedoel. Het, uh, de muziek moet, moet gewoon uh, voorop uh, staan. Ja, dat staat ja. Echt ja. bij ons ja. Ja. echt nog steeds. Heel duidelijk. Hoe maar je, wij hebben ja? op een gegeven moment ook besloten... Van, ja, weet je, als we dat niet doen, dan hebben we straks... En geen commercieel succes. En maken we ook nog eens kutmuziek. Ja. Je, ja, dus, ja, ja, ja dat is, dus, nou ja goed. Dat is uh, oké. Okay, weet maar je Want die kans zit er ook gewoon in. Ja. Dus nou we ja, hebben ja. in ieder geval nog dit. Ik vind. Ik vind door door het, dit. Maar ik vind eerlijk gezegd. Net met, met wat ik net gehoord heb. De, de live opname. Denk ik. Uh, van. Nou. Dat zit er wel niet in hoor. Dat, dat, ik denk eerlijk gezegd. Dat het uh, eerder. Uh, dat jullie gewoon. Ja, meer, meer een eigen stempel uh, beginnen ja, te drukken. En dat we doorontwikkelen. Is. Dat is. Uh, ja. dat, dat merk ik heel. Ja, we zijn gewoon ook. Weet je. Kijk. Zo, toen, we, inderdaad, toen we de eerste keer bij jou kwamen, mm. waren we er ook een beetje was van. Weet je wel. We wilden ja, het gewoon nou, zelf doen. Ja. En we wilden zelf weten hoe dat allemaal moest. En dat helemaal gaan uitvinden. En heel, mm. we kwamen kwam heel graag uit die do-it-yourself. Ja. Uh, is dat ook een beetje die mentaliteit die er in Rotterdam ook een beetje is? De, van erg. handen uit ja, de mouwen. Ja, ja. En bij gewoon alle... zelf ondervinden van jongens, geen gelul. Bij alle bandjes die we kennen, maar ook bij onze vrienden en bij onze vijanden. Dat is echt iets wat ons verbindt, de hangt die sfeer. Ook bij onze vijanden. Ja, ook bij jullie vijanden. Ik kan me niet voorstellen dat jullie geen vijanden hebben. Dat kan ook. Iedereen houdt van jullie dingen. Ja, joh. Maar ik kijk even op het lijstje en dan zie ik track 2 staan. En dat is een Franstalige tekst. Wat lijkt het Franstalige titel. We die doen. Speciaal voor Frank. We hebben één tekst. Kijk, toen we voor die finale, we moesten, dit is zo'n precies waar we het over had. We moesten in die finale moesten dan iets extra's doen. Maar wij is, dachten, nou, wij nou, willen nou, helemaal niet iets per se iets extra's doen. Weet je? Nee. We willen gewoon doen wat we normaal doen. Gewoon, we willen die muziek gewoon als baas laten. En toen dachten we, nou, als we nou een commerciële set doen, we vertalen één <laughs> nummer naar het Frans. En dan is het gewoon onze eigen muziek. Ja. En we hebben en door een vriend, die is een muzikant, die heet Erik Miljaar. Miljaar in Parijs, die hebben die, dat nummer laten vertalen. Goud, goede gozer. En die heeft heel erg zijn best voor ons gedaan. En hebben dat, toen hebben we dat nummer daar in het Frans gedaan. En dat, dat, kijk, voor dat zijn we wel weer te poren. Dat was al een keer. Goed, En dan Am heet Amportenum. Het Am nummer origineel uit het, het teken. Ja. Mm. Ja. En dit was Sebastian Benjamin met de wagon Train. En hij komt uit een van de Drechtsteden. Daar waar uh, het koninklijk uh, gezelschap enige weken geleden ook uh, geweest is. Op Koningsdag op 27 april in Dordrecht. Uh, daar komt Sebastian Benjamin ook vandaan. Wagon Train was dat. En ik weet nog dat hij hier uh, nog, nog net uh, goed bij stem. Alleen bij het laatste nummer, toen ging het mis... Toen, uh, moest die, uh, toen had hij toch nog een beetje last van de opspelende kriebelhoest. En uh, toen moest hij kuchen. En toen hebben we de, de schuiven dicht gegooid. <laughs> maar ja... Dus, ja, dat is triest. Maar goed, uh, het gebeurt. wel. <lacht> moet gebeurt, je dat nou nog een keer aan? Dat, dat, is dan weer dat het moment wat je dan onthoudt. <lacht> ja. Ah, ja, maar goed. Uh, ik, ik, ik, maar uh, het, het liedje op ze minstens, uh, blijft natuurlijk uh, wel. Uh, ja, kijk, uh, als het, het, het, het, het, het programma is gewoon te downloaden. Dus ja, ja uh, okay. dan blijft dat er ook in zitten. Dus uh, je kan je niet verstoppen. Ook nee. niet. Uh, en ik denk dat dat voor als uh, muzikant uh, hetzelfde geldt. Als je live bezig bent, ja. Kan dan wel eens een stokje uh, uit de, de hand van een drummer glijden? Of uh, ja. snaren van een basgitaar uh, bas breken, bij wijze van spreken? Of uh, nou, is het niet nee? maar fouten maken? Ja. Nee, foam mee. Ja. <laughs> uh, maar hoe, uh, want, want jij uh, bent de bassist van, uh, van de band. Yep. Ja. ja. Uh, kun je dat enigszins camoufleren soms? Als je dan toch even. deze ideeën het idee hebt van, oh shit, ik zit ernaast? Ja. ooit. Ja. Ja, ja, je moet vooral je gezicht strak houden. Dat is het. Ja. Dat uh, ik, ja. Ik, ik, oh, ik was, uh, ja, ik was ooit was ik uh, was ik gewoon een collega van, uh, van een paar van die gasten van Alpino en de volunteers. Ja. En hun bassist, die stond. Ik niet. Ja, precies. hem. <laughs> ja. En, uh, en, en hun bassist, die stond, uh, die stond een keertje naar een showje te kijken en na de hand liep ik zo naar hem toe. Hij zei: lekker gespeeld, maar uh, echt niet zo vies kijken, want iedereen heeft het door. Ik zei: oh kut en dan was, was het helemaal niks bijzonders. Ja. Dat, uh, dus dat is het vooral. Als je je ja. gezicht recht houdt. Dan denkt iedereen dat erbij hoort. Joh. Ja. ja. Nou. Uh, goed. Dat, dat is, dat is het, uh, het muzikale element op het podium. Uh, maar uh, zijn jullie nou ook uh, meer een podiumband geworden? Uh, in uh, de loop van de tijd? Ja, we Zeker hebben altijd weten. wel gewoon op een podium gespeeld. Ja, maar Je ja, we ja, ja, kan nieuws. wel eens zeggen. Van, uh, herst, uh, je, hebt een, je hebt bands en bands. En sommige bands zijn goed. Alleen... Ja, als je wat hoort, ze zijn boven bezig. Uh, ze, ja. ze zijn boven het podium aan het uh, verbouwen. <laughs> nee, maar uh, je hebt ook uh, gewoon uh, bands die heel goed zijn in de studio. En op het moment dat ze dan, uh, dat ze dan op een gegeven moment. Uh... Ja, wij zijn echt een live band. Ja. Ja. ja, ja. Die is echt heel gaaf hoor. Dat, dat ja. is echt een project op zichzelf. Daar is trouwens ook een documentaire van gemaakt. Ja? Dus, um, maar wij zijn, wel, wij zijn echt een live band. Ja. We ja, dus zitten gewoon een dikke power en. en, en, en, en heel veel energie komt van het podium af. en Dat, dat, dat is ook echt waarvoor we het doen. Ja, mm -hmm. improvisatiestukken in de nummers ook. Ja. De basis wordt dan gelegd... op het moment dat je het nummer opneemt. En op het podium ja. kan je daar dus... een, uh, een heel anders uh, over... ineens uh, gaan... Uh, Tuurlijk. Ja? Ja. ja. Maakt dat het uh, maken van uh, jullie muziek ook uh, leuk? Dat, uh, dat het toch nog... Dat jullie op het podium misschien dan bedenken van laten we eens even linksaf slaan bij een stukje improvisatie en de andere keer dan rechtsaf. Uh, maar het is gewoon een beloning ook voor het publiek wat aanwezig is. Ja. Je wil ook gewoon iets, iets geven, ja. echt iets geven. Ja. Ik vind het zelf vaak heel saai als ik uh, naar iemand op het podium kijk en die heeft daar een laptop naast staan. Dan denk ja. ik ja, dan zet ik wel een cd op thuis. Dus ja. Dan kan ik ook nog lekker zitten, want een half uur staan duurt dan wel echt heel lang. Ja. Ja. En ik wil wel graag een show maken waarbij mensen uh, mee kunnen leven en kunnen bewegen ja. en, uh, en kunnen voelen. Nou staat mij dat nog. En dat kost wat? Ja. <laughs> nou staat mij dat nog uh, dat verhaal van uh, van Paradiso nog uh, op het netvlies. Zal wel weer via terug, bijna via terug. Ja. Uh, toen uh, zag ik op een gegeven moment ook dat de, de drummer en, ja, of degene die, die de, het slaginstrument, uh, die moest dan een soort doek over, overheen uh, leggen. Want een van jullie nummers was daar moest dat op een, een of andere manier gedempt worden. Maar toch uh, merkte ik ook dat, je toen ook... dat jullie toen ook al met... het uh, podium eigenlijk al, al bezig waren. Toen ja, we al. hadden twee drummers toen. Ja, ja. Ja, je, waarom je... eigenlijk ja. toen... toen twee, twee nummers? Of uh, twee drummers, bedoel ik. Ja, we hadden toen ook eigenlijk... Waarom niet? We, niet zo heel, ja, we, <laughs> ja we, dat was het eigenlijk ook. We waren zo erg aan het zoeken en we vonden heel veel dingen gaaf. En dan op een gegeven moment kon... Ja, onze, die ene drummer die we hadden, onze vaste drummer... Benjamin heette hij, die, die, die is er dus nu uit. Ja. Die was links. Ja. En dat maakte het mogelijk, en dat had hij we al wel eens vaker gedaan, om met een rechtshandige drummer tegenover hem te drummen op een enorm slagschrift van een drumstel. Ja. En, en dat gingen we dan uitproberen en dat vonden we zo gaaf. Ja. En, en we hadden toen ook geen bassist, dus er was lekker voor ruimte voor heel veel zware drums. En uh, ja, zo, zo, zo was onze sound. Dat, dat, ja. dat, daar maakten wij ook gewoon muziek mee. Ja. ja, Dat past natuurlijk ook wel heel erg bij dat bluesachtige, ja. donkere sfeer met zware ja. drums. Ja. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment was het ook gewoon... Ja, soms als je dus zo'n festivalband bent, of een ja. grotere podium bent... Dan is dat hele ding opbouwen, dat duurt te lang. En dan zit je heel erg aan techniek en zo. En dan, en, en, dan is het niet zo gangbaar voor die grote podia. En dan, daar zijn we eigenlijk nu wel vanaf. Ja. Dus, uh, dus nu... je bent uh, wel blij dat je Dennis nu uh, daar... Ja, Dennis uh, bij... is geniaal. Ja, ja. Dennis ja. is fantastisch. <laughs> ja, <laughs> ja uh, maar uh, een bassist <laughs> en de drums... Uh, die, die, die, die, die, die dat zijn zoals ik het altijd geleerd heb. Maar wie ben ik? De ritmesectie van een band. De ruggengraat van, uh, van een band. Hoe zit dat uh, bij jullie? Is ja, dat we een... zijn allemaal wel heel ritmisch. Zeg maar. ja. Ook, ook uh, de manier waarop de toetsenist speelt. En ook waarop ik speel als gitarist. Zijn we ja. allemaal juist heel erg uh, met ritme bezig. En ja. er zitten weinig... We leren fluiterige solistjes. We, hebben niet ja. per se zijn, we zijn echt een blok. En dan ja. Elma, die, daar is nu heel veel ruimte voor. Want Elma speelde eerst allemaal instrumenten ook. Hè? Elma speelde ja. accordeon, gitaar, bas, ja. ja. ja. ja. um, synthesizers. Ja. Maar nu allemaal ja. niet meer. Dus zij zingt alleen de gemeente. Ah, en ook, ook ritmisch. Er ja. waren ja. vaak nummers opgebouwd uit al, allerlei lagen... met ja. ritmes die door elkaar heen liepen. Ja. Nog steeds trouwens. Ik heb, ik heb hem inderdaad gezien toen in Paradiso. Na, je pakte eigenlijk zowat elk instrument. Zij kunnen even alles spelen. Maar het is wel technisch wel heel handig altijd. Oké, okay, uh, we gaan Zaldreek nog even uh, float draaien. Van, uh, dat is spannend. Uh, dat, dat, dat, dat, dat is de, vierde, of de derde track uh, die, ik, uh, die ik heb gekregen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, ook andere muziek. Uit Volendam. Uh, de band heet Alaska. Um, nou ja, uh, ze, hebben, ze hebben gezegd ooit. van Als we een opvolger van Actors and Liars maken. Dan moet het geen Actors and Liars 2.0 zijn. En dan moet het ook echt iets uh, zijn waar we helemaal achter staan. Dus waren ze uh, net een beetje à YouTube gewoon bezig. Kan het ook anders, want Adam Branch heeft met YouTube gewerkt... en heeft uh, ook deze uh, album afgemixt. Uh, ja, toen hebben ze op een gegeven moment bedacht van... hé, hey, we hebben hem. En toen zijn ze op uh, eigenlijk op de manier gegaan van Ennio Morricone. En daar hebben ze dan uh, een soort van Europese spaghetti country van gemaakt. Met een Volendams uh, jasje eromheen. En nou ja, je hoort het uh, zeker uh, bij The Prophet hoor je heel duidelijk uh, toch uh, de Ennio Morricone-achtige uh, elementen in de song terug van het album Prospero.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 It's called Float, and the drummer is gonna do something else, so that you can actually see who he is. He is Bart <laughs> And On piano we have Mink, and here we have uh, Rick. Where's Danny? Danny, where are you? It's Danny. You're Nou, dat applaus is ook wel, vind ik, terecht. Ik heb net even ook dit even zitten te beluisteren, maar uh, met name de synthesizer-partij, of in ieder geval de toetsenpartij, uh, dat is weer uh, een kippenvel uh, van te krijgen eigenlijk eerlijk gezegd. Daar hebben jullie ook uh, wel, uh, denk ik, ook heel veel over nagedacht om uh, deze compositie uh, goed uh, vorm te geven. Onze, onze, trouwens onze drummer, die, die normaal op dat ding slaat, ja? die speelt die hele mooie plingeltjes. Oh! Ja, ja. ja. Dat, dat, was, dat was ook uh, heel duidelijk. Dat gaf een beetje ook een oosters tintje aan het hele verhaal. Komt was dat ook, uh, was dat ook uh, de bedoeling? Of, uh, nee, nee niet hè? per se hoor. Nee, het uh, ja, ontstaat gewoon zo op ja? gevoel. We schrijven ja? op gevoel. Ja? Ja, het is uh. ook echt niet dat we dat hele nummer helemaal hebben uitgedacht of zo. Uh, Mink schrijft een stuk op de piano. En, hmm? Daar krijg ik dan een soort idee bij. Of een sfeer bij. En dan vormt de rest zich... Vanzelf. Vanzelf, ja. ja. Echt op ja. Is het ook zo van... Uh, ik, ik, ik ken dan iemand... Maak ik even een vergelijking. Die zegt als, uh, als, ik, een, uh, als ik een keer aan het koken ben... Vraag me niet uh, wat, hoe ik het kook. Uh, want de volgende keer is het weer anders. Eigenlijk is het hetzelfde ja. ook met jullie muziek. Ja, ja. Zeker. Dus ook uh, Jullie maken het basis. Uh, maken, maar de uitvoering kan... Net met accenten, wel eens een beetje verschillen. Ja, ja. dat maakt het ook leuk. Ja. ja. Uh, dus, dus geen enkel optreden. Dus mensen, als je ooit nog eens een keer naar halfway station gaat en je denkt van dit nummer heb ik dus nu gehoord. Ja, maar als je de volgende keer dan weer gaat, dan klinkt het nummer toch weer anders. Ja. We hebben een paar van die fans die gewoon naar uh, heel veel shows komen. Ja. En uh, sommigen zelfs bijna naar alle. Ja. En uh, Lutek is een, is, een, is, een, is een fan van ons. Die kennen we echt alleen maar van de, van de band. ook. die is geloof ik al naar 40. Ja, zeker Ik ja wel. En die zegt ja. het ook nog super mooi. Ja, ja, dat is zo bizar. Hij zegt, dat elke keer is het uh, totaal anders. Ja. Ja. Uh, moet muziek, want dan kom je eigenlijk ook... wat, wat, wat Elma net zei, uh, moet muziek ook spannend zijn dan? Nee, muziek moet niks. nee Het ligt, ligt eraan wat je, eraan, wil, ja. wat, wat je wil als ja. maker. Wat wil je met je muziek? Ik ja. denk, uh, liftmuziek moet vooral niet spannend zijn zijn. Maar mijn muziek moet vooral wel spannend zijn. Ja. Ja. Ja, dus, We zijn er heel erg uh, mee bezig met juist die spanning. En, ja, ja, nou, en ook voor onszelf. Weet je, want als het elke keer anders is, dan blijft het voor jezelf natuurlijk ook tof. Ik ja. denk zelfs, van, uh, is het ook niet op een gegeven moment misschien interessant om na te denken van bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, soundtracks. Ik denk, als ik jullie muziek zou horen, dan zou het ook passen erbij. Ja hoor bij een een of andere spannende televisieserie en daar de titeltrack om te schrijven. Ik denk dat het zo maar zou kunnen. Ja, lijkt me heel Ja, Super tof. Dus als iemand luistert van de NOS of zo, of iemand die een leuke politie-serie maakt. NOS. Maar gelijk niet van nieuws. Nou ja, goed, er zijn er genoeg. Ik heb de Noord-Zuid televisieserie in Amsterdam opgenomen. Die heeft ook een hele goede song of een soundtrack. Mm -hmm. uh, die van uh, Hollandse hoop. Die vond ik ook wel uh, oké. Okay. Maar ik denk, ja, uh, bij zo'n soort serie uh, zou ik denken van... Ja, wel passen, hè? Zouden jullie ook wel passen, denk ja. ja, Lijkt Marseke leuk. Is dat misschien de volgende stap? Zou dat zo maar kunnen? Duimen voor een, voor een goed en ja. toffe, <laughs> toffe aanbod. Ja, ja, echt duimen. Of een nieuwe, nieuwe tune voor grijze ja. Tuin. Dat lijkt me vast gaaf. Ja, dat, dat, dat valt dat val we nou weer tegen. Zo van, nou, dat valt <laughs> nou weer... een dat, dat, hey, nou, soort van Nico-tune, man. Dat <laughs> lijkt me fantastisch. Nee, nee, nee. Niet doen, niet ja, doen, niet doen, niet doen. Maar goed. Dat is even nog over ook, onder andere over de aanleiding van, van, dit, uh, van dit stuk wat, uh, wat gemaakt is. Komt die ook uh, op uh, ja. Dodo? Ja, ja, ja zeker. Nou huh? ja. Ah, ja, dan, uh, dan wordt het lijstje alleen maar... Het slotstuk van Dodo. Ja, dat zou hij heel goed kunnen. Uh, Want ja, ook dat, daar moet je over nadenken. Van, uh, van welk nummer zet je, zet je op één... en welke zet je op 2 en welke zet je op drie. Ja, dat is in ons geval heel moeilijk altijd. Ja. He? Levert dat ja. nog wel eens leuke discussies op? Want ja. bijvoorbeeld jo, bij het laatste... Alles levert bij ons discussies op. Alles levert bij ons discussies op. Maar zijn dat leuke gesprekken? die? If dan, it's uh, not love, then it's the bomb... Yeah. that brings ja. us together. <laughs> nee. Ja. Maar uh, uh, nog iets wat mij nu ineens ook uh, uh, in, het, uh, in het oog, uh, of uh, ja, wat, wat in mijn hoofd uh, opkomt, is So The Night. Want die zijn ook heel rap uh, in één keer omhoog gekomen. Suus ja. zelf is hier ook drie keer geweest. Ja, we stonden in diezelfde finale in de Paradiso ook. Ja, ook, ja weer. klopt. In ja. 2011, uh, Jory Zwart als uiteindelijke klopt. eindwinnares ja. en Suus de Groot met So The Night. Uh, mm -hmm. Maar toen met een totaal andere band. Ja, en een hoedje. Uh, ja, ik geloof met z'n drie of met z'n vieren stonden ze er op het podium. En, uh, ik geloof met z'n met drie. drie, met drie ja, ze er ja, op met Linda drie, ja. was er wel ja. al bij. Ja. Toch? Linda, ja. Linda zat er wel bij, ja. ja. ja. Uh, alleen toen was het nog uh, ja, wat, wat, wat minder uh, in dat opzicht. Mm -hmm. Maar uh, zou, uh, meer Fleetwood-mack. Ja, was, was het uh, was meer dat. Ja. Uh, maar zij, zij heeft... Uh, hoe is dat gegaan? Want, want zij speel, ging spelen in een uh, mm -hmm. uh, Dat was in februari of maart? Geloof maart. Ik. Maart, hè, was het? Ja. ja we en, hadden haar gezien uh, met dat kerstconcert waar ze aan meedeed. Uh -huh. Hoe weet dat ook weer? Stille Nacht? Ja, zo'n festival. En we Sinds die finale hebben we haar eigenlijk nooit meer gezien. Nee? En dat is gaaf, hoor. Ja. Nu, zo. So, of zo'n hele, hele show is er... Uh, zaten jullie... Uh, want, want, uh, want jullie hebben het voorprogramma gedaan. gedaan. Mm -hmm. ja. Spreken jullie dan elkaar ook nog wel eens? Of, uh, Niet zo. Ja. Nou ja, we kwamen haar dus bij dat, bij dat kerstconcert tegen in Rotterdam. Ja. Toen was het, hé, hey, zus, je bent ook echt uh, veel veranderd. Met ja. de band ook ja, ja. heel tof. En... Uh, en misschien moeten we een keer samen gaan spelen, ja, heel leuk. En ja. Van het een komt het ander. En, en uiteindelijk is dat uh, zo, uh, ja. zo gekomen dat jullie het voorprogramma mochten doen en zij uh, daarna kwam. Ja, Het was haar show ja. en ze zoeken dan bij elke show een voorprogramma. En we wij wij komen natuurlijk ook uit de buurt. En dus wij kennen natuurlijk ook weer die locatie goed, dus dan is dat heel makkelijk geregeld. van: ah, dat is tof, dan gaan we ja. dat gewoon samen op die plek doen. Mm. Ja. ja, dat was heel tof. Mm -hmm. nou, we hebben de brug geslagen. Yes wat is dan? Ik heb hem even opgezocht. Is het Whale? Of ja, natuurlijk uh... de Whale. Ik uh, <laughs> bedoel, als er één nummer is die heel <laughs> erg vet uh, klinkt, uh, maar hij, is, uh, hij, hij klinkt zo vet, ik uh, denk uh, dan kan hij ook in dit uh, programma. Ja. Hier is So the Night met the Whale. Ik geloof dat ik zo langzamerhand wel een beetje overtuigd raak van het verhaal van Halfway Station. Er zit zo'n heerlijke, uh, beetje sentimentele jaren tachtig sound zit er onderdoor. Nou, dan heb je mij meteen. Want ik ben een product uit, uh, wel uit de jaren zestig, maar groot geworden uh, met de muziek van de jaren tachtig. Kijk, en als er dan nog een aantal jongelingen besluiten om die sound gewoon in hun... Ja, hun muziek te verwerken, dan, uh, dan zeg ik, waar, moet ik uh, waar mag ik intekenen op het, uh, op het album? Is dus dat episch, hè? Ja. Dat, dat episch dat, uit dat de episch. jaren 80. Ja, oké, okay, maar goed, daar uh, zit dan denk ik ook de voorliefde ook voor, voor die uh, periode van de muziek. Bij mij niet. Bij jou niet. Maar wel bij, uh, <laughs> maar wel bij een van de andere bandleden, denk ik. En ik schat zo in bij Mink. Dat ja, kan dat, bijna dat, niet ah, anders. Dat heb heel veel ingeschat. geschat. Ja. Ja. Dus, uh, dus wat dat er gaat, uh, denk ik, uh, dan zal dat uh, wel degene zijn die dat uh, een beetje bedenkt. Uh, ja. uh, nou, ja, maar het heeft komt het ook wel omdat we die synthesizer cadeau hebben gekregen. Ja. Van, ja. Uh, van Gert, onze, oh, ja, uh, onze master, ja. mastering engineer. Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, er weer geweest waren. Want uh, het klokje van Gehoorzaam tikt verder. En ik wil toch nog uh, een Rotterdams uh, werkje laten horen. Dat is Niche. Uh, ik uh, wacht het uh, met spanning af wat, je, wat jullie gaan doen. Goed? We houden die op de hoogte? Ja. Dank jullie wel voor de komst in ieder geval. Ja, gedaan. Dankjewel. Hoi. Dit, was, uh, dit waren ze. En dit is niets. De sweetest to brightest you would have been. The most beautiful you would have been. The cutest the wisest you should have been. be a little crazy to feel so much love, so much love